Kijk je van Danny Vos. Ja Goedemiddag, we zijn officieel derde geworden op de medaillespiegel... deze Olympische Winterspelen. De hoogste klassering ooit. Bijna alle sporten zijn nu geweest... en we kunnen met 10 gouden medailles niet meer stijgen of zakken. Vandaag kwamen onze bobslayers door in actie. Net was de laatste run, klonk zo bij de NOS. Het is opnieuw geen vlekkeloze run. Er zitten wat foutjes in. Maar wat wordt de tijd? Die wordt 55-04. En die is uh, goed voor Westerlink. De bobsleer zijn uiteindelijk dertiende geworden. Noorwegen won de meeste medailles deze Spelen. Een groot protest in Amsterdam. Honderden mensen lopen daar een mars om de oorlog in Oekraïne te herdenken. Deze week is het vier jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Demonstranten hebben onder meer Oekraïense vlaggen bij zich. De komende dagen zijn er in meer steden herdenkingen. En er zouden weer protesten zijn uitgebroken in Iran. Voor het eerst in weken zijn mensen daar de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering, meldt onder meer de BBC. Protesten begonnen gisteren op verschillende Iraanse universiteiten. Vorige maand werd er door de regering nog hard daar opgetreden tegen die demonstratie en daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. Een opmerkelijke melding nog voor de politie in Oosterwijk in Brabant. Een Spaanse man die heeft zijn navigatie daar wel heel erg letterlijk genomen. Hij moest rechtsafslaan. Nou, dat deed hij, maar op een spoorwegovergang daar kwam hij vast te zitten op het Spoor, Uiteindelijk moest een berger die auto wegslepen. weer nog van Plaza, grijs en ook nat, een graad of 10. Morgen ook weer regen, maar ook dan af en toe de zon. Het mooiste meldt 1-vioel op de A12 van Oberhausen Arnhem bij Duiven, 7 kilometer kwartiertje. En flitsers niet gezien. You. Music, Tom en ran. Klassiekertje zometeen, Melissa Etheridge, like the way I do komt eraan. Eerst Lady Gaga en Bruno Mars en die with a smile. Goodbye. And I don't know what it all means But since I survived, I realized Die with a smile op Q Music. Het is uh, 7 over 2. de zondagmiddag van Q met daar Bram, daar ja, Tom. Ja, ik wil er toch eventjes over hebben, beter laat dan nooit. Maar ik hoorde dit nummer net voorbij komen van Lady Gaga en Bruno Mars. Heb jij uh, de Super Bowl gekeken, de halftime show? Tom, heb ik niet gekeken. Ik heb, ja, ik heb er wat snippets van gezien. Ja, Lady Gaga kwam daar ook in voor. Het was natuurlijk de halftime show van uh, Bad Bunny, ja. de Puerto Rican. Zeg ik dat goed zo? Ja, volgens mij ja. wel. In ieder geval uh, was veel om te doen. Uh, vooral van, uh, van, ja, vanwege Cap Trump. Hè. Die zei: wat, Dit is geen echte Amerikaan. En wat doet hij daarbij? Onze nationale trots. Um, ik hoorde ook best wel veel geluiden dat het een beetje tegenviel, die Superbowl. Nou ja, ik dacht toch. Uh, Laat ik hem uh, gisteren maar eens even aanzetten. Oh, ik ja. heb hem nog niet gezien, die halftime show. Het is gewoon echt een kwartier vollebak show, toch? Het, uh, ja, korter zelfs, volgens mij. Tien, ah. minuutjes, tien minuutjes, kwartiertje, ja, zoiets. In ieder geval, uh, ik dacht, ik, ik zet hem toch even aan. Met dus in het achterhoofd van, nou, dat zal wel niet echt iets worden. Ik ben ook sowieso niet zo'n hele grote fan van Bad Bunny. Maar het was me een spektakel, ja? toch? De weer. Het was zo ontzettend goed. Wat een show zette die man daar neer. En ook nog eens heel erg feestelijk. Het, het had alles. En op een gegeven moment dus uh, halverwege... inderdaad, wie komt daar ineens aan zetten? Lady Gaga. Uh, maar wel in een uh, Zuid-Amerikaans uh, sausje, zal ik maar zeggen. Hier, uh, dit was bijvoorbeeld Die With, uh, With A Smile. Oh, leuk. Allemaal live, hè? Fantastisch leuk. Niet normaal. Dat is goed ook, hè? Ja, maar zowel als muziekliefhebber als dansliefhebber... je komt helemaal aan je trekken. Ga hem toch even checken. Ik vond, het echt, uh, ik vond het echt een feestje om te kijken. Zeker met het geluid hard. Dus ga dat nog even doen. De halftime show van Bad Bunny. All Beter laat show dan... Super Bowl Nooit. Tot zover. Zo, meer dan 100 miljoen keer al bekeken, joh. Ja, ik ben wel echt een beetje laat daarin, hoor. Oef. Nou, thanks voor de tip. Ja, toch een kleine tip. Ja, wel echt. Ruim te laat. Twee weken nou ja, terug. Nou ja, goed. Lekker toch voor het weekend. Dukas en Steve komen eraan. Love and Hold. En dit is Melissa Etheridge bij Q Music. Like the way I do. Is it so hard. To satisfy your senses. You found out to love.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 Q music, Ja, jij had net een uh, kijktip, maar uh, ik heb er ook eentje. Oh, wat leuk! In het straatje een van Netflix? Een, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Pianobar. Oh, ja, ja Stefans pianobar natuurlijk. Ja, we draaien nu al een tijdje Jim Gardner met uh, Better Man op Q Music. Jim Gardner, uh, nieuw, jong talent. Uh, hij heeft een liedje gedaan afgelopen vrijdagavond bij Stefan in de pianobar. Het liedje wat we net hebben gedraaid. Love and Hold. luister mij. Nou, nou... Het is een aardige stem, hè? So. is er geen Nederlander, denk ik. Zeker wel. Wel? Ja. Het is gewoon Jim. Het is gewoon een Nederlandse Harry Styles die we hier hebben. Zo zeg. Nou, dit is inderdaad... Dus ik, ik sla bijna stijl achterover, zo goed. Dus uh, van Bad Bunny naar Jim Garner. Ja. <laughs> het staat natuurlijk in de Q-app of Qmusic.nl Stefans Pianobar. En uh, leuk feitje nog erbij. Volgende week is Stefan Baumer op mijn plek, hè? Bij jou. Dat klopt. Op ben vakantie, jij uh, dan? met vakantie. Nou, Vien en Michel je nu op Qmusic. music Hier is duur te lang...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 Een keer te spijt, maar het duurt te lang. Wauw, het duurt te lang. En Tones en bij Gone, gone, gone. Ja, we horen natuurlijk ieder uh, heel uur. Danny Vos met een uh, nieuwsbulletin. Maar Danny, ja, je hebt zometeen ook een vooruitblik, hè? Wat staat ons te wachten? Ja, we gaan weer kijken wat er uh, komende week allemaal in het nieuws gebeurt. En dat is misschien wel uh, ja, even opmerkelijk. In dat vooruitblik, zometeen. in die vooruitblik moet ik zeggen. Bram Krikken. Oh, hè? Komt hij in het nieuws? Kom ik in het nieuws? Heb jij ja. voorspellende gaven? Jij komt deze week in het nieuws. En muziek zo meteen van Ray.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 Wil jij je ook zeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek... of kijk op hypotheker.nl. Ja, zeker. De hypotheker. Half drie, goedemiddag. Flitsmeister meldt file op de A8. Zaandam, Amsterdam, bij Zaandam. Het komt door een ongeval. Drie kilometer, tien minuten vertraging. En op de A12, Obenhaus, Arnhem. Bij Duiven, zeven kilometer, kwartiertje. En flitsers, niet gezien. Your music, Tom en Bram. Muziek van Coldplay, zometeen. Nu, Ray and Where is my husband... It sounds better with you, baby. Where the hell is my husband? Ooh. What is it getting so long to find me? Oh, baby, baby. where the hell is my love? Getting down with another? Yeah. Tell him if you see him, baby, if you see him, tell him that Why is this beautiful man waiting for me to get away? You already testing my patience. husband is coming. Stars bij Music. Het is zondagmiddag. Ja, wat staat ons komende week allemaal te gebeuren? Danny Vos van het Nieuws heeft een overzicht. Ja, ja dat vind ik altijd wel fijn. Uh, ja, Danny. toch? Dan hebben we een beetje houvast. Ja, nee, helemaal goed. Laten we beginnen met de Olympische Winterspelen. Dat Zit het is er klaar. geweest, dat is klaar. We willen een vooruitblik. Zit er zo goed als op, maar er gebeurt nog wel het een en ander. Vanavond is de slotceremonie. Sandra Velsenboer en Jorrit Bergsma dragen de Nederlandse vlag. En die laatste won gisteren nog goud hè. bij de massa start. Eh, daar was die ondersteboven van. Ja, ik, ik, geloof, ik geloof er helemaal niks van. Dit is zo gek eigenlijk. We kregen de ruimte en uh, ja, dat was gewoon doorrijden naar de finish. En uh, ja, ik, het is nog niet echt ingestonken. Ja, dinsdag dan worden alle medaillewinnaars gehuldigd en mogen ze op de koffie komen bij ons Koningspaar. Zo, ja, wat, wat een periode voor al die sporten. Ja, dat is Niet toch wel echt fantastisch hè. En ook tof uh, om nog even die afsluiter mee te pakken. Want ik kan me ook voorstellen, die openingsceremonie. Ja, dat, uh, dat duurt allemaal lang. Misschien zit je uh, net uh, helemaal in spanning in je bubbeltje. Heb je daar geen tijd voor? Nu is alles lekker eraf. Ja. kan je nog even dat uh, sluitje... Uh, ja, kan je ja. die even meepakken. Hartstikke leuk, joh. De Nederlandse medaillewinnaars zijn trouwens niet de enige die bij de koning op bezoek gaan. Want morgen dan gaat het hele nieuwe kabinet van Jette daar langs. Uh, daar worden ze officieel beëdigd. Rob Jette is dan vanaf morgen ook officieel onze premier. Ja, en we krijgen natuurlijk ook die traditionele bordesfoto. Als we dan wat verder in de week kijken, misschien zit niet iedereen erop te wachten... maar we kunnen weer belastingaangifte gaan Leuk. doen. Dat kan komend weekend vanaf zondag en dat kan dan officieel tot 1 mei. Hè. En dan in datzelfde weekend de start van een toch wel ja, heel goed bekeken programma. Welkom in Tanzania, kandidaten. Ja, zaterdag begint het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Met ons eigen Bram. Uh, kandidaten gaan weer op zoek naar wie de boel wekenlang saboteert. Ja, dat is uh, Bram, hè? Bram doet natuurlijk mee, maar ook Geraldine Kemper, Nassadine Char... en Quinty Missy dan, uh, Bram. Wie? Zeg ik het verkeerd? Is nee, zei het verkeerd. Oh, Missy, John, excuus. Ja. Bram, jij wordt nu al, voordat het de zoek begonnen is... het meeste verdacht. Zie je wel. Dat kun je zien in de app. Ik zeg het al weken. 20% procent denkt dat jij de mol bent. <laughs> en wat, kan ik, wat kan ik daarop zeggen? Ik kan daar... Werkelijk niks over zeggen. 20% van iedereen die daar stemt? Ja, die denkt dat uh, Bram de Mol is. Op twee staat uh, Geraldine Kemper. Op drie, Nasverdien. Maar op één toch echt Bram Krikke. En hoeveel kandidaten doen er mee? Tien. Zo, dat is een behoorlijke score, 20%. Ja, dat, dat is wel een beste koor. Nou, cool. ja, ja, ja, ja, ik kan er met... niks over aan... Kijk, ja, ik met... weet wel, jij zit in de, in, de, in, de, in de fanclub van die 20%. Jij staat voorop als vaandeldrager bij de Zeker. opening en bij de sluitingsceremonie. Zeker. Het is ongekend. <laughs> Half negen komende zaterdag. Ja, je hoeft er niet te kijken, is de Mol. <laughs> Thanks, Danny. You breathe like a a Familiar. Guess I'm going with you. We pretend that Q-airplanes. Dit is Q-music. Thomas Gray. En dit is Q-music. Taylor Swift. He's like you. En dit is nieuw. De Q-music alarmschijf. Zoe Levi. Sluit binnen je armen.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 We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 These nights, I'm changing my mind. My mind is set on you. I'm not afraid to say it. To say it's true.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 Tot zover. Tot hier en niet verder. Na twaalf shows in de afgelopen veertien dagen... zit het erop, Tom, deze markt. Ja, Nederland is ons zat. <laughs> ja. En ben jij het zelf ook zat? Ik ben het ongelofelijk. Dusdanig <laughs> ja. zat dat je misschien wel even het land gaat verlaten. Ik ga even op vakantie. Ja, nou, groot Lekker. gelijk. heerlijk. Volgende week zit jij hier met uh, Stefan Bouwman. Ja, Stefan Bouwman ook een keer leuk... Um, ja, en wat ook leuk is natuurlijk degene die hier nu uh, gaat zitten. Hé hey jongens. Edwin. Hallo. Hallo Goeiemiddag. Ja, ja, ja. Hi. Hallo Edwin. Ik heb van uh, Stefan, nu je toch al veel hebt, uh, Kees Casio meegekregen jongens. Ja, en, dus, uh, en die is nieuw hè? Ja. Kees is nieuw. Groet nieuw. Ja, een ja, nieuwe, nieuw ik beter keyboard. dan ooit. Ja, een nieuw <laughs> keyboard. Die andere was helemaal kapot. Dus ik ben heel erg uh, benieuwd uh, Edwin, uh, ja, hoe jouw uh, skills ja. op deze nieuwe piano klinken. Nou, mag ik? Ja hoor. Oké. Okay. Mee gokken via de Q-app. Oh. Ja. Je ja. Ja. Huh? Ja. Huh? Ik huh? Huh? ja, ik heb hem. Huh? Huh? Ja, hij is goed ah, te doen, man. toch? Ja, man. is een classic. Ja. Huh? Mag ik nog één keer? Nee, dit was echt wel duidelijk hoor, Tom. Oké. Okay. Dit is hem niet, hoor. Nee, dit is James Arthur, die gaan okay. we even draaien okay. Veel plezier met Edwin ja, Fijne vakantie Tom Dankjewel vriend I met you you me you made me feel I wasn't We danced the night away We drank too much I held your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 When we're ghosts Cause you were always there for me When I needed you most I'm gonna love you too